De onderwijsinspectie heeft een rapport over het islamitische Cornelius Haga-lyceum in Amsterdam online gezet. Het bestuur probeerde dat nog te voorkomen met een kort geding, maar de rechter zag geen bezwaar. In het rapport staat dat de inspectie geen vertrouwen heeft in het schoolbestuur. Minister Slop van Onderwijs neemt maatregelen. Hij wil het schoolbestuur dwingen om op te stappen.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 De politicus uit Trinidad en Tobago is eerder door de FIFA al voor het leven geschorst. Het weer: het is wisselend bewolkt met af en toe zon, soms een bui. Vanmiddag mogelijk met onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen opnieuw buien met kans op onweer en dan wordt het ook iets koeler dan vandaag. En vooral morgenmiddag kan het stevig waaien. Dit was het NOS Nieuws. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Luncht. Dit is de week van Max Verstappen. De vrouwen van de WK zijn helaas niet door. Door Amerika. En natuurlijk de week van de ontknoping van de hollederproces. Dit is Zandvoort Luncht. Ja, ja, en hartelijk welkom bij een nieuwe Zandvoort Lunch op deze 11 juli. Alweer, moet ik zeggen. Het is vandaag de dag van be de bevolkingsdag. Ja, en ook een dag dus dat je mening kan hebben, zijn we overbevolkt of niet. Maar daar gaan we het lekker vandaag niet over hebben. Ja, vanaf vandaag een iets andere Zandvoort Lunch op de donderdag. Ja, we missen onze enige echte dolly. Maar ja, die is uh, vanaf uh, deze week, uh, of van vorige week al op maandag. En uh, ja, Hans was naar onze nieuwe presentator voor Stand Lunch op de woensdag. En ik zei de gek, op de donderdag. Maar ik ga toch iets anders doen. Want uh, vanaf deze week uh, de hele zomer, uh, elke week een zomergast. Of eigenlijk zegt Arte altijd op RTL 4, een zomerdate. Maar laten we dat maar anders noemen, gewoon zomergast. We hebben vandaag Naomi Noëlle in de studio. Goedemiddag Naomi. Goedemiddag Roy. Leuk dat je uit, uh, ja, uit Leiden of uh, vandaag misschien uit Haarlem, ik weet het niet. Ja, vandaag uit Haarlem inderdaad. Maar uh, dat je hier naar de studio bent gekomen en dat je tijd hebt kunnen maken om eventjes uh, ja, onze zomergast te zijn vandaag. Tuurlijk, voor jou maak ik altijd tijd. Nou, maar leuk. <laughs> hey, hoe was jouw week? Mijn week? Nou ja, het is vandaag donderdag. Mijn week was uh, heel rustig tot nu toe. Ik heb alleen maar gewerkt en voor de rest niet heel veel gedaan nog. Ja, eigenlijk begon jouw week, net als eigenlijk mijn week ook... een beetje met je verjaardag. Ja! Ja. Ja, dat klopt. Zaterdag, afgelopen zaterdag was ik inderdaad jarig... en dan ben ik twintig geworden, dus ja. Nou, in ieder geval van hartelijk gefeliciteerd nog. Dank je wel. We Het is alweer bijna een week voorbij. Maar eh, ik was 7 juli, dat uh, op zondag. Oh, En echt? Uh, bij mij, wij hadden een muziekfestival in, uh, in Zandvoort... En um, ik, was, uh, daar, uh, ik was daar gast. Ik was, liep daar gewoon lekker rond. En op een gegeven moment uh, ja, was het 12 uur. En ging die band spelen met uh, Happy Birthday. Nou, dat was wel een leuke opening van je verjaardag. Hè? Oh, dat is zeker leuk. Ja, en dat verder leuk. heb ik niks gedaan. Want uh, ik moest gewoon werken. En uh, ja, aankomende zondag ga ik het echt vieren. Dus uh, ja, helemaal ja. leuk. Ik ben er ook bij. Gezellig, gezellig. Hey Naomi, ja, deze, deze Sanford Lunch uh, hebben wij uh, natuurlijk uh, ook uh, leuke... Ga Leuke gasten. En we hebben Marcel Wippen, Wipper aan de, tele, of niet aan de telefoon in de studio. En Marcel is, uh, ja, is toch de grote man achter de zandsculpturen in Zandvoort. Ja, ja. En daar gaan wij zo meteen met hem over praten. En het tweede uur bellen we met Hilde Jansen van het Zandvoort Museum. Zoals ze elke maand. En dan gaan we het laatste nieuws over het Zandvoort Museum uh, ja, erover hebben. Maar ook uh, gaan we ook een stukje over zandsculpturen hebben. Dus uh, genoeg te doen tijdens deze, Zandvoort, uh, tijdens deze Zandvoort Lunch. Heb je er zin in? Ik heb er zeker weten zin in. Oké, okay, nou wij gaan luisteren naar uh, Elton John met uh, Nikita.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 The other side Of any given light and time Counting tempting soldiers in their road. Change of me Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wide night The gifts do you count the stars at night And if there comes a time Deze zomer lekker genieten van Gaan zo eens in de ruimte hoop je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 So, and I keep there is the other side Of any given life and time Counting testing so To hold you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 Lekkere muziek hoor je hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Lunch op deze donderdag 11 juli. En uh, ja, wij zijn er trots op als Zandvoorters, want het, N of het EK Zandsculpturen is weer in uh, Zandvoort uh, getrokken. En onze collega's van, uh, ja, van TV Noord-Holland of NA News waren daarbij. Maxime, welkom terug in Zandvoort. Dankjewel, het voelt altijd weer goed om uh, weer terug te zijn na een jaar. Ja. Ben je fit voor het uh, EK? Ik ben uh, goed uitgerust en ik, uh, ik heb er weer zin in. 75 jaar vrijheid is het thema van het EK Zandsculpturen in Zandvoort dit jaar. En daarom luistert Nederlandse deelnemer Maxime ter inspiratie alleen maar naar liedjes die daarmee te maken hebben. Ik denk dat de, het fundament van vrijheid is, is dat je het niet zomaar krijgt. is Dat je eraan moet bouwen en aan moet blijven bouwen. Dus mijn uh, titel is dan ook Bouwen aan Vrijheid. Ja. Kan je al iets laten zien wat op je papier staat? Wat het ongeveer gaat worden? Uh, zal ik dat doen of zal ik dat nog even een beetje geheim houden? Ik hou het nog even voor mezelf. Uh, grote verrassing. Tijdens het vorige Europees kampioenschap had Maxime nog een mooi rustig plekje midden in Zandvoort. Maar nu staat hij met zijn sculptuur vol in de wind op de boulevard. Pure loting. En uh, dit keer heb ik het loodje getrokken om hier op de boulevard te mogen staan. Iedere plek heeft zijn voor en zijn nadelen. Uh, het waait hier inderdaad wat harder dan in het dorp. Uh, maar aan de andere kant uh, hebben we ook mooi uitzicht op de zee. Dus uh, ja, het, uh, het ene is niet goed en het andere is niet fout mentally it's a more of a challenge yeah. you're fighting with the wind and the, the cold and you're not concentrating on what's what's happening in front of you yeah. so so do you sleep next to your uh, creation no no no i'm not one of those uh, as soon as i walk off site that's it uh, it's it's out of my mind yeah till the next day fv nu denkt nou nah, dat kan ik ook wel eventjes met mijn mrs schep op het strand helaas nou, het zand wat wij gebruiken, dat is rivierzand. En rivierzand heeft een jonge en een hoekige korrel. En dat haakt goed in elkaar. En dat geeft de stevigheid. En als je dat vergelijkt met strandzand, dan is strandzand uh, oud zand. En dat is rondgesleten door eb en vloed en wind en water. En die ronde korreltjes, ja, die rollen van elkaar af. En die hoekige korreltjes, die haken goed in elkaar. Zondag weten ze wie de winnaar is. En wie weet wordt Maxime's vrijheidskunstwerk dan wel vereeuwigd op de boulevard in Zandvoort. Net als de Spaanse winnaar van Volkswagen. Vorig jaar. En dat was uh, ja, een interview uh, van uh, NA News uh, hier op ZFM uh, Zandvoort. En uh, yeah, over de yeah, EK zandsculpturen te gesproken. Wij hebben ja, Marcel uh, Elsjan of Wipper aan uh, niet aan de telefoon, maar hier in de studio. Goedemiddag, welkom in de studio Marcel. Ja, goedemiddag. Ja, Marcel, uh, waar is uh, jouw uh, passie? Want uh, jij bent uh, jij de grote man achter de zandcultuur hier in Zandvoort. Hè? Uh, waar is jouw grote passie uh, voor uh, zandkunsten ontstaan? <laughs> uh, nou, dat is ongeveer 30 jaar geleden. Sorry dat ik een beetje schor klink, maar uh, ik heb een beetje, ben een beetje verkouden. Maar goed. Uh, 30 jaar geleden, toen uh, ik had een marketing reclamebureau. En uh, een heel bekend drankenmerk was uh, een van mijn klanten. Die vroeg of ik een uh, campagne wilde ontwikkelen. Moest een relatie hebben met kunst. En er moest een uh, zomer- en een wintercampagne zijn. Dus toen ben ik gekomen met het idee om iets met zandsculptuur en ijssculptuur te gaan doen. Uh, dat vonden ze toen een belachelijk idee. Uh, dat was voor kinderen, uh, dat sloeg helemaal nergens op. Maar toen was het ook nog helemaal niet bekend hier. Nee en uh, uiteindelijk uit een soort frustratie... dat ze niet begrepen waar het over ging... ben ik er toch mee doorgegaan... en hebben we in 1991 in samenwerking met een Amerikaan... een uh, groot zandkasteel, dat was toen nog echt een zandkasteel... Uh, gebouwd in Scheveningen. En toen is het balletje gaan rollen... en uh, heeft het zich uitgespreid uh, over heel Europa... en uh, nog verder buiten... Ja, want het is wel heel erg populair geworden de afgelopen jaren. Ja, um, ja ik weet nog goed, hoe, hoeveelste keer is het hier in Zandvoort? Uh, dit is de achtste keer. Acht jaar geleden bego begon het ja. uh, hier in Zandvoort. En ik, ik weet nog heel goed dat er behoorlijk wat media-aandacht was. Uh, dat klopt, maar dat is nagenoeg bij elk zandsculptuur-evenement uh, uh, wat je organiseert. Maar ik moet zeggen dat uh, hier in Zandvoort er echt heel veel belangstelling is. Ook... Uh, uh, niet alleen hier uit de buurt, maar gewoon ook nationaal en uh, zelfs internationaal. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, denk ik ook dat het een heel goed evenement is voor, uh, uh, voor Zandvoort. Ja, want waar komt die populariteit vandaan, denk je Marcel? Nou, ik denk dat het uh, voor iedereen uh, iets heel herkenbaars is. Iedereen uh, maakt als kind wel eens een uh, zandkasteeltje op het strand. Uh, speelt met zand en water. En uh, het grappige is dat je dat dus uh, altijd in je uh, geheugen blijft houden. En als je dan ziet dat uh, ja, kunstenaars daar uh, op een hele professionele manier mee omgaan, dan uh, hebben mensen toch wel van... jeetje, hoe is het mogelijk dat ze dat kunnen? Waarom konden wij dat niet vroeger? Nee. En uh, ja, dat, zijn, dat is toch een, een raakvlak... Uh, wat veel mensen hebben met zandscultuur. En het is natuurlijk... Uh, ja, een heel uh, toegankelijke kunstvorm. Uh, het spreekt iedereen aan, jong en oud... Uh, ongeacht leeftijd, ongeacht uh, uh, de, de achtergrond. Mensen die, uh, vinden het gewoon heel vrij... om naar dit soort kunstwerken te kijken. Ja, want ik was ook een keer in uh, Krankenaria op vakantie. Daar heb je ook gewoon zo'n festival. Ja, dat klopt. Uh, het is dus niet alleen maar hier in, uh, in Zandvoort... Uh, er staan er nu ook nog drie in Den Haag, maar uh, daarnaast heb je uh, in Engeland, in Duitsland, in Frankrijk, uh, in Denemarken. Uh, en dan uh, zelfs op dit moment zijn er mensen bezig in China aan een uh, heel groot zandsculptuurproject. En in Japan. Dus het gaat eigenlijk de hele wereld over. En dit is op dit moment toch wel uh, de drukste periode van het jaar voor uh, de zandsculptuurbouwers. Ja, want jij hebt een hele organisatie eromheen gebouwd, hè? Ja, dat klopt. Uh, we hebben ongeveer 150 uh, topkunstenaars in ons bestand. Uh, die komen echt van over de hele wereld. En wij selecteren die mensen um, voor een bepaald evenement... Uh, totaal afhankelijk van wat er gemaakt moet worden. Want niet alle zandkunstenaars zijn gelijk qua specialisme... Dus uh, afhankelijk van wat er gemaakt moet worden, worden die mensen geselecteerd en dan vliegen wij ze in naar dat uh, betreffende project. Ja, want uh, het zijn natuurlijk niet alleen de, de, de makers van de sculpturen, maar ook gewoon de voorbereiders. Hè? En ook allemaal, vooral jonge mensen die jij aantrekt. Uh, ja, nou ja, nou ben ik zelf niet... De jongste meer en sommige van de, van de kunstenaars die uh, lopen ook al tegen de 50 of zijn over de 50. Maar we proberen het wel uh, zoveel mogelijk uh, ja, uh, jong bloed in te houden. Uh, om ook voor de toekomst te zorgen dat er uh, voldoende kunstenaars zijn die dit, uh, die dit verder gaan uh, ontwikkelen. Dus wat dat betreft is het belangrijk dat er uh, elke keer weer uh, jonge mensen bij betrokken zijn. Hoe, hoe lang denk jij dat uh, Zandvoort uh, nog uh, verder zou gaan met uh, de zandsculpturen? Nou, dat, het ligt niet zozeer aan mij. Uh, wat mij betreft, uh, Zandvoort is voor ons altijd weer een thuiskomen. Uh, het, is, het is echt heel prettig werken. Het is een soort warm bad. Dat heb je zeker niet overal waar je uh, zandsculpturen aan het maken bent. Maar ja, wat dat betreft heeft antwoord uh, ook bij de kunstenaars... toch wel een heel uh, een belangrijk plekje in hun hart gekregen. En uh, wat ons betreft gaan we hier nog jaren mee door. Nou, ons betreft uh, ook uh, Marcel. We gaan heel veel luisteren naar... gisteren was het een beetje een druilige weer... wat, uh, ja, wat uh, onze Nederlandse uh, sculptuurmaker daarover zei. Valt het nu allemaal in het water... of uh, verandert er eigenlijk geen spatje aan je hele ontwerp?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 Zo simpel is het? Ja, zo simpel. Ik heb een dagje vrij, ik heb ook geen mooi weer. Dus ik heb ook pech. Soms heb je pech en soms heb je geluk. Maar hier in Zandvoort, er heeft wel heel veel wind en regen. Je moet eigenlijk helemaal niet wezen. Hoor. Brengt het je nog enigszins van de wijs of eigenlijk helemaal niet? Eigenlijk helemaal niet. Ik doe mijn capuchon op, mijn regenjas aan, oortjes, koptelefoon op en ik ga gewoon naar het werk.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 te kunnen blijven genieten van de vrijheid. Dat is mijn uh, sculptuur. Mm. I know a girl who's brokenhearted Over a boy who could not share his feelings. She really loved him A boy who could not say just Three little words that would make her day, a day, a day Though he really loved her mm. If there's a lesson to be learned It's a hard one to say Once it falls apart it's so hard to operate. So don't you ever make that mistake Her. Tel Herfman Jim hier op ZFM Zandgoed bij Zandvoort Lunch. En wij hebben hier nog steeds in de studio Marcel, Elsjan of Wipper. En uh, ja, de zandsculpturen komen weer hier in Zandvoort. En ze zijn er druk mee bezig. En komende zondag uh, is uh, ja, de grote prijsuitreiking. Uh, maar uh, ja, we gaan eerst even hebben, Marcel, over het thema. Want het thema is Freedom. Vrijheid? Ja, 75 jaar vrijheid. En wat, wat, wat kunnen we van dat thema verwachten ja. van de sculpturen? Nou ja, het is zo, 75 jaar vrijheid is een themajaar... wat um, in Nederland gaat spelen dit jaar, uh, maar ook zeker volgend jaar. En dat heeft, uh, staat dus in verband met uh, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Um, maar dat vonden wij een leuk thema, vrijheid op zich... om daar wat uh, mee te gaan doen... Dus elke zandcultuurkunstenaar die heeft ook zijn eigen invulling... aan het woordje vrijheid gegeven. Van wat kun je daarmee? Nou, Maxim die heeft, uh, hebben jullie net kunnen horen... het thema bouwen aan vrijheid uh, uitgebeeld. Um, Slava, uh, die komt uit de Oekraïne, die staat naast hem. Die heeft uh, met name uh, innerlijke vrijheid uh, uitgebeeld... En daarmee bedoelt hij dat uh, je kunt pas vrij zijn als je blij met jezelf bent. En uh, als je tevreden bent over jezelf. Heel veel mensen hebben daar tegenwoordig problemen mee. Uh, met uiterlijk, met uh, uh, geaardheid, met uh, noem maar op. En uh, Slaver die zegt van als je innerlijk uh, blij bent met jezelf... dan heb je innerlijke vrijheid en dan kun je daar uh, echt een uh, mooi leven uithalen. Dus dat is zijn... Uh, Invalshoek. Dan hebben we Radek. Die uh, komt uit Tsjechië. En uh, die, heeft een, uh, die maakt een vrij abstract sculptuur. Wat misschien niet voor iedereen in eerste instantie uh, herkenbaar is. Maar die heeft het met name gegooid op um, de bedreigingen van vrijheid. Uh, wat voor um, machten zijn er allemaal die uh, onze vrijheid beperken? Nou, dat is over het algemeen uh, samen te vatten in een heleboel uh, zaken. Maar onder andere in geld. Uh, machtsmisbruik. Uh, uh, racisme. Uh, dat soort zaken meer. En dat gaat hij met symbolen. Gaat hij dat uh, vormgeven in een vrij strak uh, sculptuur. Dan heb je Fergus. Die staat daar weer naast op het Badhuisplein. Uh, die heeft... Um, Um, eigenlijk een thema gekozen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat is um, eigenlijk de kreet van uh, de Fransen. Nog een kleine knipoog naar uh, de 14e juli, 14 juillet, En dan is ook de prijsuitreiking. Um, en dat geeft hij weer door um, um, ja, eigenlijk mensenhanden. Dus join hands om... Um, die vrijheid, gelijkheid en broederschap uh, door te geven aan elkaar. Dan heb je Sergi, dat was de winnaar van vorig jaar, die staat op het Kerkplein. En uh, die beeldt juist de uitdagingen, aan, uh, of uitdagingen uit die uh, iedereen tegenkomt om vrijheid te kunnen behouden. En uh, dat heeft hij onder andere gedaan door uh, het maken van uh, verschillende personen... die aan elkaar geketend zijn en die die uh, ketenen proberen los te krijgen. En dan heb je vlakbij het uh, Zandvoortsmuseum. Daar staat Alexei uit Rusland. En die heeft gekozen voor een echt uh, uh, oorlogsmonument, zou je bijna kunnen zeggen. Hun leven voor onze vrijheid. En dat is ten aangedachtenis... aan alle gevallen die er zijn uh, geweest... door de uh, jaren heen. En niet alleen in de Tweede Wereldoorlog... maar ook zeker daarna. Uh, en nog steeds. En dat heeft hij weergegeven... door het maken van een um, soldaat... die um, engelenvleugels heeft, et cetera. Dus ook een heel sterk uh, beeld... wat uh, best wel binnenkomt bij mensen. Dus zo kun je zien... dat. 75 jaar vrijheid... Uh, opgevat is door die kunstenaars... op een hele brede manier. Ja. En uh, dat iedereen... zijn eigen invalshoek heeft gekozen. Wat een mooie... Wat een mooie thema's eigenlijk. Uh, per zandsculptuur eigenlijk. Want uh, ja, vrijheid is belangrijk... en daar mogen we ook in Nederland... heel erg blij zijn. Maar niet overal is vrijheid. En wij hebben in, in Nederland... al 75 jaar vrijheid... Maar in andere landen niet. En dat komt toch ook weer een beetje terug. Ja, precies. precies. Nee, ze willen gewoon iedereen uh, tot nadenken aanzetten. Uh, van jongens, het, is niet al, het is niet vanzelfsprekend dat er vrijheid is. En um, hier in Nederland wordt daar vrij gemakkelijk over gedacht. Omdat het al zo lang um, een, wat dat betreft een, een, een heel goed vrijheidsklimaat is. Maar dat is in andere delen van de wereld en zelfs in andere delen van Europa absoluut niet zo. Dus um, ik, ja, ik vind het een heel mooi thema. En ik vind ook dat ze wat dat betreft echt hun best doen om uh, mensen te laten nadenken over uh, hun vrijheidsidealen uh, uh, en principes. Die iedereen zou moeten nastreven. Ja, tot slot Marcel. Um, ja, komende zondag is de prijsuitreiking. Ja. Is, is die openbaar? Die is sowieso openbaar. Dat is uh, op het gas, de Gasthuisplein bij uh, het Zandvoors Museum. Maar ik kan nu wel zeggen dat je eigenlijk... met zo'n thema nauwelijks een winnaar kunt uitroepen. Want uh, ze zijn allemaal fantastisch. Uh, als je ernaar gaat kijken, dan sta je echt weer met je mond open... van hoe krijgen ze het voor elkaar. Um, maar het is bijna... Uh, ja bijna oneerbaar om, om rond dit thema een winnaar uit te kiezen. Ja. Want uh, ze hebben allemaal een diepere betekenis en een diepere gedachte. Um, dus het wordt voor de jury wordt het een heel lastig verhaal... om uh, dus zo meteen een Europese kampioen uit, uh, uit te distilleren. Ja, Wie is de jury? Um, en er zitten zes mensen in de jury. Nou hoop ik dat het niet iemand vergeet... Um, John Silvis, uh, dat is de oud-curator van het gemeentemuseum Museum uit Den Haag. Uh, Ellen Verheij, dat is de wethouder uh, cultuur en toerisme. Hier in Zandvoort. Uh, Maaike Koper, een uh, raadslid van de P van de A. Uh, de heer Crezee, dat is um, een bestuurslid van het Zandvoorts Museum. Uh, nou, vergeet ik er eentje. Uh, de oud-directeur van het uh, circuit Zandvoort. Ik ben zijn naam even vergeten. Uh, maar goed. Uh, dus Ik probeer heel... het ook even voor me te ja, halen. En, maar. <laughs> en uh, Erik Zwemmer, dat is de directeur van Holland Casino. Dus um, het, zijn, het is een heel breed uh, georiënteerd gezelschap. Um, een aantal van deze mensen die hebben al eerder gejureerd. Uh, weet ook waar ze op moeten letten. Maar ik zal zeker daar ook bij aanwezig zijn. Ik heb zelf geen stemrecht. Ik mag geen cijfers geven. Uh, maar ik wijs de juryleden wel op uh, de zaken waar ze op moeten letten. Om um, uh, zeg maar een onderscheid te kunnen maken tot een de beste en de nog betere en uh, nou ja, de, de technieken die er gebruikt zijn. Dus dat is, uh, wat dat betreft uh, wordt dat nog een heel lastig verhaal aanstaande zondagmiddag. In ieder geval uh, heel erg bedankt uh, voor je tijd. Hoe laat zijn mensen welkom in het Zandvoorsmuseum? Uh, even kijken, vanaf vijf uur... Uh, dan uh, verwachten we de uitslag van de jury. Het is misschien nog leuk om je even heel kort iets anders te vertellen. Ja. Uh, vanaf 4 september dan is er een nieuw programma op uh, Omroep Max, NPO 1, om half negen. Dat is uh, vier afleveringen en dat gaat helemaal over uh, het fenomeen zandsculptuur. En daarin wordt ook um, dieper ingegaan op allerlei technieken. Um, waarom het uh, lastig is om bepaalde sculpturen te maken. Uh, waar je op moet letten als je naar een zandsculptuur kijkt. Het is heel informatief. Maar het is ook heel um, gaaf om uh, dan die zandkustenaars aan het werk te zien. Wat leuk. En daaruit wordt dan ook uh, de beste zandkustenaar van Nederland gekozen. Nou, heel erg leuk uh, Marcel. Ja. Laten we tegen die tijd nog even bellen. Doen we. Heel erg bedankt voor je tijd en je drukke agenda hier in Zandvoort. En weer bedankt voor, die mooie, voor het mooie evenement. Oké. Okay. En jullie bedankt voor jullie gastvrijheid hier in Zandvoort. Dat He. is er echt top. Nou, heel erg graag gedaan. Wij gaan luisteren naar George Michael met Freedom natuurlijk. ZFM Zandvoort het lekkerste station van uw regio. En uh, ja, Naomi, het is even stil geweest, maar je bent er ook nog steeds. Ik ben er nog steeds. <laughs> Ik ben niet weggelopen. Ja, wat wat vind, jij, vind jij van de Zandsculpturen? Ik vind uh, hoe die man het uitlegde qua... Het thema en zo vond ik wel echt heel diepzinnig. Ik zou het niet kunnen verzinnen. Ik heb echt respect ervoor. Ik was er zelfs een beetje stil van. Ja, ik had het door. Ja, ja, ja. ja. Normaal wil ik altijd veel dingen vragen. Maar ik dacht, laten we maar lekker praten. Ik genoot van wat hij zei. Ja, wat ik dat net zo net ook zei. Als mensen over een passie praten, dan kunnen ze... Ja, dan blijven ze erover doorpraten. Ja, maar jij hebt ook een passie. Ja, zeker. En uh, wat is dat voor passie? Mijn passie is uh, muziek. Muziek. En uh, hoe... Uh, hoe, hoe, hoe, hoe ga jij daarmee, om met die passie? Hoe ik ermee omga? Gewoon keihard verwerken. Keihard verwerken. Ja, elk weekend weer opnieuw. Dus, uh. Ja, want je hebt uh, vorig jaar, of uh, begin van het jaar was dat, heb je een demo opgenomen? Hè? Ja, ik even uh, kijken, dat was afgelopen, uh, dat was gewoon dit jaar nog. Door dit jaar? <laughs> ja, het was rond maart of zo was dat inderdaad. Okay. Dan ben ik iets ik uh, dacht dat het ietsje langer geleden was al. Nou, maar... Ik denk pas zeven maanden. Dus. Oh, oké. Okay. <laughs> Ja, want hoe is die passie ontstaan? Hoe die passie ontstaan? Ja, hoe, hoe is jouw passie voor zingen ontstaan? Ja, dat is wel grappig. Want uh, ik had eigenlijk helemaal niks met muziek of zingen. En toen, uh, ik wou een keer wat nieuws proberen. Dus ik denk, ik ga een keer een lesje zangles volgen. Kijken hoe dat is. Ja. En zo ben ik eigenlijk begonnen. En in het begin kon ik echt niet zingen. En, uh, maar ik werd wel door uh, twee zangers de kroeg ingetrokken. Van uh, hier, pak een microfoon en zing een nummer. Ja. Dus uh, zo is het eigenlijk een beetje vaker gegaan. Kijk, onderhand ben ik dan wel verbeterd, maar eerst kon, het, kon ik het niet hoor. Nee? Nee, nee uh, het was niet het beste om, nu al, om dan al optredens te gaan doen. Zeg maar. nee. En maar nu begint het wel een beetje langzaam te komen, die optredens. Ja, ik, uh, ik heb een paar hoogtepunten wel, dus uh, waar ik naar uitkijk. Dus ja, het, het komt langzaam uh, op. Dus uh, nou, ik ben benieuwd. We gaan je gewoon zo, zo in de gaten houden natuurlijk. En na de tweede uur gaan we je demo even draaien natuurlijk. Want we zijn tenslotte een radiostation. En ja, je wil gedraaid worden op de radio. Ja, of course. Dat uh, gaan we doen. En uh, we gaan nog veel meer uh, gezellig kwetsen hier op de Zandvoortse radio. In ieder geval, dit is nog steeds Zandvoort Zandvoortlunch. En wij gaan luisteren naar... De, de, de, de, de, ik kon het niet aan de woorden, hoor je Des, dat? Despacito. Despacito. Dat is hem. Dat is hem. <laughs> Este somor op je radio bij zetten van stond 20 Tiwa Oh no oh, no oh, no Go si sabes que ya llevo un rato mirándote tengo que bailar contigo hoy Tiwa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 hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi se se quede contigo pasito a pasito sabes sabecito lo vamos pegando poquito con eso en mi boca es lugares favoritos. favorito yo favorito pasito a pasito sabes sabecito lo vamos pegando poquito Heel diep van binnen die je zegt Ik geef niet op, ik kan dit aan Neem de tijd om te gooien En geniet van de route Of een dag zul je er staan Je staat, zolang je maar de finish ziet. De grootste golf begint als rimpel, maar aan het einde van zijn reis stopt de hoogste berg hem niet. Neem de tijd om te groeien en geniet van de route. Op een dag zul je er staan. Voor de vader, voor het brengen en halen. Voor de broers en de zussen die ons lieten stralen. Voor het hart van de moeder, dat klopt voor dat van mij. Hij was van de Houd Hij was van de komen. Met de kast van een orkaan. Man hier op ZFM Zandvoort en uh, ja, ik kom eraan, heet het liedje. En uh, of ik zeg, ja, ik kom eraan. En uh, dat is het trouwens het uh, liedje die uh, voor de Albert Heijn is gemaakt. Ja, dat wist ik dus totaal niet, hè? Het, het is natuurlijk al een liedje, ik kom eraan, van een uh, maan. Maar er is een uh, speciaal voetballiedje van gemaakt. En ik vind het altijd leuk, als ik het zo hoor... eigenlijk bedankt ze eigenlijk iedereen die die vrouwen groot heeft gemaakt. Want uh, de voetbalclubs, de, de ouders, de ooms en de tantes, de oma's... Ja, ja. de buurmannen en de buurvrouwen, dat is wel leuk eigenlijk. En sowieso hebben ze het goed gedaan, toch? Gewoon de finale gehaald en dan mogen we trots zijn als Nederland. Zeker waar. Dat is girl power noem ik het maar. Ja, nee, zeker. En uh, wat ook gewoon leuk was, is dat, uh, dat er ook dan rondom die uh, WK ook uh, gewoon liedjes zijn gemaakt. Ja, gewoon dat het op dezelfde manier wordt behandeld... als de mannelijke voetbal. Ja, en dat maakt het toch uh, wat uh, extra leuk natuurlijk. Uh, ook om naar voetbal uh, te kijken voor iedereen. Zeker waar, zeker waar. Dus, uh, Al die extra sportjes en zo. Ja, ja nee, ik denk dat er ook hoop geld mee uh, verdiend is. Dat denk ik ook wel. <laughs> ja, dus uh, nou u luistert nog steeds naar Zedigem en Zandvoort. Uh, het uh, lokale omroep uh, van, uh, Zand, van Zandvoort eigenlijk. Ik... Uh, ik heb even geen woorden meer. Zullen we gewoon lekker muziek draaien? Ja, doen we en dan dat lekker. Dan komen we gewoon zo meteen terug. In ieder geval hebben we nog een agendaatje voor u. Wat er te doen is in Zandvoort het komend weekend. En nog veel meer hier bij ZFM in Zandvoort. En het tweede uur natuurlijk bellen we met Hilly van het Zandvoorts Museum. Wij gaan luisteren naar de Cats. Me from the bay of Mexico, I roll me to the shores of Montego Bay. Jamaica yeah, lady, please help me stay here in your warm brown arms till I melt away. Be my day.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 De cats hier op zitten zetten la van de Zandvoort. We zijn lekker aan het lunchen hier bij Zandvoort La, la, la, la, la, la, la, la. And we'll ja en Obi zegt uh, hier is toch ook een Nederlandstalige versie van. Ja. Ja ja ja dat klopt hè dat klopt. Ja. En um, ja dat is wel grappig want heel veel liedjes zijn natuurlijk uh, Nederlandstalige liedjes. Als je bijvoorbeeld uh, naar Franse nummers luistert, er zijn heel veel Franse stations, die zijn omgetoverd tot Nederlandstalige liedjes. Neem André Hazes dus bijvoorbeeld die uh, heel vaak uh, ja. Heel vaak uh, liedjes heeft gecoverd uh, uit, uh, uit Frankrijk. Echt bijvoorbeeld waar? Of Marco Bassato uit Italië. Dat wist ik niet eens. Dus, uh, dus ja, ik, uh, ik werk in een hotel. En in dat hotel draaien wij altijd uh, Franse liedjes. En op een gegeven moment hoor je Sweet Caroline. Hoor je allerlei andere liedjes voorbij komen. Of uh, zelfs uh, Viva Hollandia. Uh, maar allemaal in klassiek. Of in Frans. Of in yeah. Italiaans. Dat is hartstikke leuk. Ja. En uh, wat, wat is jouw voorkeur? Engels zingen of Nederlands mm, Dat is een heel lang. Lastig dingetje. Um, ik ben nu vooral met Engels bezig. Want Engels blijft op de een of andere manier toch wel gewoon altijd in. Ja. Maar qua Nederlands vind ik het ook wel weer leuk. Als je bijvoorbeeld tabitaal of Maan neemt. Dat voor Nederlands, dat zou ik ook nog wel kunnen willen zingen. Hey, ik zit op die klok te kijken. Ja. Mensen, hebben, uh, mensen hebben nog wat te goed van ons. Wij hebben zo meteen een Nederlands liedje klaar van de, van de Cats. Maar uh, het is al, uh, het is al uh, tijd uh, voor het nieuws. Ja, die klok loopt achter. Deze klok die staat stil, <lacht> zie je dat? Hij staat die, die, stil. <lacht> Dus uh, ja, ja, ja, we gaan op naar het nieuws. En uh, we willen u bedanken voor het luisteren. Zometeen zijn we er, tweede uur van Zandvoort Lunch. En dan hebben wij uh, Rudy de Wit klaarstaan met dat liedje van de Cats. En dan, uh, dan gaan we het zometeen nog even terug over hebben. Ja, zometeen het tweede uur. in ieder geval met Hille Jansen aan de telefoon. En nog heel veel meer en lekkere muziek. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.